Jan van den Putten met het NOS-journaal. De interimregering van Honduras heeft de staat van beleg opgeheven. De maatregel was een week geleden ingesteld toen de verdreven president Zelaya naar zijn land terugkeerde. Die terugkeer leidde tot botsingen tussen aanhangers van Zelaya en het leger. Daarop besloot interim-president Micheletti de noodtoestand uit te roepen. Allerlei burgerrechten werden daardoor ingetrokken. Zo mocht de Hondurese bevolking niet meer in groepen bijeenkomen en werden Zelaya-gezinde media uit de lucht gehaald. Michaletti kreeg erop veel kritiek uit de Verenigde Staten, maar ook van de eigen bevolking. Nu heeft hij gezegd dat hij bereid is te praten met Zelaya. Die houdt zich sinds zijn terugkeer schuil in de ambassade van Brazilië. Op de ranglijst van aantrekkelijkste vestigingslocaties voor bedrijven is Amsterdam gezakt. Vorig jaar stond Amsterdam op zes en nu op acht. In de jaarlijkse European Cities Monitor staat Londen op één, gevolgd door Parijs en Frankfurt. Volgens de samenstellen van de lijst, een internationaal makelaarskantoor, presteert Amsterdam niet slechter, maar doen anderen het nu beter. Madrid en München hebben Amsterdam daardoor ingehaald. Sterke punten van Amsterdam zijn nog steeds beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, goede verbindingen met andere steden en de talenkennis van de inwoners. De politie heeft in Kesteren in Gelderland een man aangehouden die op een agent was ingereden. De man negeerde bij Lienden een stopteken. Hij reed later in een doodlopende straat in Kesteren op een politieagent af die nog net op tijd kon wegspringen. Later werd de man alsnog opgepakt. Hij had te veel gedronken. In tien dagen hebben al meer dan honderdduizend mensen de Nederlandse jeugdfilm Lover of Loser gezien. Dat betekent dat de film de status van gouden film heeft bereikt.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 The taunting struck behind the glass This... 6.9 ZFN Zee.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 the year of the past. ZANG en vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger gewoon om te zien of ergens iets zit van die jongens in ons die nergens om vroeger die niet wilden weten wat zwart was.